7 uur, onderduiven de Wit met het NOS-journaal. In Frankrijk zou Marine Le Pen van de extreemrechtse partij Front National... de meeste stemmen krijgen als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Dat blijkt uit een peiling van het Blad Le Parisien. De dochter van Jean-Marie Le Pen is sinds januari leider van het Front National. Volgens de peiling zou ze 23% van de stemmen halen... terwijl president Sarkozy en de socialistische kandidaat Aubry allebei 21% krijgen... Het is voor het eerst dat Le Pen de meeste stemmen krijgt in een peiling. In veel Franse media wordt een vergelijking gemaakt met de verkiezingen in 2002... toen de socialist Jospin in de eerste ronde werd weggestemd... en oud-president Chirac het moest opnemen tegen Le Pen. Volgend jaar worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 25 doden gevallen bij een busongeluk. Meer dan 20 mensen raakten zwaar gewond. De bus, waarin zo'n 50 passagiers zaten, botste frontaal op een vrachtwagen... De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrachtwagenchauffeur... in een bocht de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Het ongeluk gebeurde op het moment dat veel Brazilianen... op pad gingen om carnaval te vieren. In Bangladesh hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen het ontslag van Nobelprijswinnaar Yunus. Hij moet weg bij de bank die hij heeft opgericht... en die micro-kredieten geeft aan arme mensen... die een eigen bedrijf willen beginnen. Onder de demonstranten waren veel mensen... die via zo'n bank zo'n krediet hebben gekregen... De centrale bank in Bangladesh wil de 70-jarige Yunus ontslaan omdat hij te oud zou zijn. De wettelijke pensioenleeftijd voor bankiers in Bangladesh is 60. Morgen beslist de hoge raad over zijn ontslag. De Nobelprijswinnaar ligt sinds vorig jaar onder vuur van de regering... en werd beschuldigd van gesjoemel met ontwikkelingsgeld. Volgens zijn aanhangers wil de regering van hem af... omdat hij kritisch is over de autoriteiten in Bangladesh... Het weer vannacht overwegend bewolkt en minima op of iets onder het vriespunt. Morgen eerst nog bewolkt, maar later op de dag veel zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden bij een frisse noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Ijskoud? Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste. Een Bosch HR-ketel.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 Langs de lijn, met Roland Boot Goedenavond en welkom bij aflevering 9528 We hebben vier wedstrijden in de Eredivisie vanavond En twee van de nummers 1 en 2 Twente heeft in de competitie wat goed te maken En NAC lijkt dan de ideale tegenstander Bas Stichler. Ja, voorlopig blijkt dat niet erg na 18 oh, minuten. Het is 0-0 in deze wedstrijd in Enschede. Twente is wel de ploeg die wat meer aan de bal is. Maar het heeft ontzettend veel moeite, denk ik, in een wat te laag tempo... om een openingetje te vinden in de verdediging van NAC. NAC loert op countertjes. is er al twee, drie keer uitgekomen. Dat heeft geresulteerd in een aantal schoten vanaf een meter of twintig. Maar heel vreselijk gevaarlijk is dat ook nog niet geweest. Maar dat zal, vermoed ik... Het spelbeeld wil blijven vanavond ook. De een heeft de bal en wil aanvallen, de ander loert op counters. Maar voorlopig zijn ze dus allebei nog niet gevaarlijk geweest. De ploeg die nog boven Twente staat, PSV, gaat vanavond op, zoek bij, op bezoek bij Excelsior. Dat is de late wedstrijd kwart voor negen. En om kwart voor acht is er Vitesse, VVV, belangrijk voor onderin. En ook ADO tegen NEC. Verder doen we het een en ander aan schaatsen en atletiek. Langs de lijn is er op zaterdagavond tot 11 uur. Sport en Muziek. Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Na de even fraaie als onverwachte bronze EK-medaille voor Ramona Fransen, gisteren op de vijfkamp kwamen er vandaag weer verschillende Nederlanders in actie bij de Europese kampioenschappen Indoor atletiek. En die kampioenschappen worden gevolgd door Andy Houtkamp in Parijs. En die uh, gisteren bronzen op de vijfkamp, vandaag de zevenkamp van de mannen. Is dat net zo goed gegaan? Ja, in tegenstelling tot de vijfkamp bij de vrouwen wordt de zevenkamp over twee dagen afgewerkt. Dus we hebben we vandaag vier onderdelen gehad. Ja, wat is goed? Ingmar Vos begon fantastisch, mag je wel zeggen. Een prachtig PR op de 60 meter. Was de allersnelste van allemaal. Elko Sint-Nicolaas, de man waar we het meest van verwachten tijdens dit EK, deed het wat minder. Eigenlijk op al zijn onderdelen tot het vierde onderdeel, dat is het hoogspringen. Toen deed Sint-Nicolaas het goed, haalde een persoonlijk record. Maar hij staat na onderdelen ...op de tiende plaats en uh, Ingmar Vos staat op de zesde plaats. Maar het is nog maar de vraag of hij morgen start aan de tweede dag... ...want hij heeft een enkel blessure opgelopen bij het verspringen, het uh, tweede onderdeel... En uh, die moest helemaal ingetaped worden en geëist. En je kent het allemaal wel. Mm -hmm. En men is toch wel een beetje bang dat hij morgen uh, niet kan starten. Uh, en dan uh, zul je zeggen, ja, tiende voor Elko St-Nicolaas. De, de medaillewinnaar in Barcelona vorig jaar. Uh, buiten. Uh, dan denk je van, nou, tiende plaats, dat is, uh, dat is geen doen. Maar hij is heel erg sterk in het polstok hoogspringen. En daar kun je ontzettend veel punten bij halen. Als je, laat ik even een voorbeeldje geven. Uh, degene die nu nummer drie staat in het uh, klassement is een Fransman. Die heeft als persoonlijk record 4,80 meter staan. Uh, 5,50 meter heeft Elko Sint-Nicolaas makkelijk in de benen en in de armen om dat te springen. Die 70 centimeter is 210 punten. En er staat de 160 achter op diezelfde uh, uh Fransman die dus op de derde plaats uh -huh. ligt. Mocht het dus heel goed gaan op zijn favoriete onderdeel... dan gaat hij gewoon weer meedoen voor de medailles. Dus de zesde plaats voor Ingmar Vos is goed, maar de vraag of hij nog meedoet. Tiende plaats Elko Sint-Nicolaas is ja, niet zo verstandig. Schrikkelijk goed, maar kan heel goed worden morgen. Ja. Spectaculair is altijd de sprint bij de mannen, 60 meter. Spectakel ja. vandaag? Ik dacht het wel. Zo eerste vrouwen doen, want dat is wel zo netjes. Daphne Schippers deed het heel redelijk. Ging naar de halve finale. En liep daar niet uh, goed zoals zij hoopte dat ze het zou doen. Was te veel gefocust na een matige start. Werd zesde in haar halve finale en uh, uitgeschakeld. En toen de mannen halve finale met Brian Mariano en Patrick van Luik. Van Luik, zoals verwacht, was halve finale het maximum. Maar toen kwam Brian Mariano en hij liep 6-60. Het is een jongen van de Nederlandse Antillen... geboren in Willemstad op Curaçao... Uh, hij kwam tot vorig jaar uit, ook voor de Nederlandse Antillen, hij mocht als land meedoen aan uh, atletiekwedstrijden. Maar doordat de staatkundige hervormingen daar zijn geweest. En uh, het, mag hij nu voor Nederland uitkomen. Dat is willen hij... gewoon ingepikt, zegt zomaar. Ach, dat zullen je het ook het. noemen. <laughs> hij komt dus uit in een heel mooi oranje shirt voor Nederland. En 6 liep hij in de halve finale werd daarmee tweede. En dat betekent ook meteen een Nederlands record. Dus uh, hij komt morgen uit in de finale en dat wordt uh, heel leuk om. 5 vijf voor vijf. Want hij loopt. Ja, hou je vast. een baan 4: Christophe Lemaitre. De Europees kampioen outdoor. Die Fransman is superman. Uh, een van de weinige blanken op de sprint die zo hard... Kunnen lopen. Christophe Lemaitre in baan 4. In baan 6 Dwayne Chambers. Die heeft alle verboden middelen ooit gebruikt die je mocht gebruiken. Is daar ook voor gestraft. En eh, goed ook. Maar eh, wordt met de nek aangekeken door al zijn mede-atleten. Die loopt in baan 6. En daartussenin loopt Brian Mariano uit Nederland. Wordt heel leuk morgenmiddag. Ja, verder nog opmerkelijk eh, vandaag. Brian. Ja, mooi. Kun jij dat, dat filmpje herinneren van een dronken hoogspringer op YouTube... Nee. Uh, nou, dat was een filmpje dat ging de hele wereld over. Die deed mee aan een wedstrijd. Die man heette Ivan Ukov. En uh, die deed mee, dronken aan een wedstrijd. Die wint hier dus, uh, nuchter, voor zover we het konden beoordelen. Uh, het hoogspringen met 2,38 meter ging zelfs nog voor het wereldrecord. Dat lukte net niet. Hij won dus het, uh, het, uh, deze rus het uh, hoogspringen. Verder een prachtig polstok hoog gezien, 6 meter en 3 centimeter. La Villainie, een Fransman. En Jonet, de Fransman, die maakte hier de, de, de hal helemaal gek in Bercy... Door de 400 meter te winnen in een geweldige tijd van 45-54. Het is echt genieten. Overigens, ik ben nog drie in Nederlanders vergeten. Maar dat is misschien maar goed ook. De 1500 meter hadden we drie deelnemers. Die werden in hun series respectievelijk vierde, zesde en zesde. Oftewel René Stokvis, Wouter de Boer en Aten van der Burg kwamen in het spel niet voor. Morgen nog iets bijzonders? Nou ja, die 60 meter natuurlijk. Ja, we de krijgen ook nog ja. finale om 5 voor vijf morgenmiddag. We krijgen de 4x400 meter finale waar het uh, Nederlands team aan meedoet. Ik ge geef ze geen hoge grote kansen. Uh, en we hebben de tweede dag van de Meerkamp... En we hebben natuurlijk ook nog veel meer andere mooie dingen... zoals de 800 meter bij de mannen en de vrouwen... en de 1500 meter bij de mannen en noem maar op. Want het is, het is wel eens anders geweest. Het is een prachtig toernooi. Uh, aardig georganiseerd met heel veel toeschouwers. Vijf, zesduizend in deze zaal die er elke dag weer zitten. En hoge, grote uh, uh, prestaties, goede prestaties van diverse atleten. Dus het is een leuk toernooi. En hey, die hardkamp, dan nou gaan we naar Bas Tichel. Ik eens kijken of er al gescoord is bij Twente tegen NAC noop 0-0 na 28 minuten. Het hoogtepunt van de wedstrijd is tot dusver het uh, spandoek. Dat hangt bij het vak van de NAC supporters. Dat is een vrij groot spandoek. Dat vak is ook bijna leeg. En op dat spandoek staat het is carnaval, wij komen niet. Schitterend. <laughs> en voorlopig hebben ze gelijk, want 28 minuten lang is er niet zo heel veel te beleven geweest. Kleine fase van een paar minuten waarin Twente het tempo wat omhoog gooide. Het levert meteen een aantal chaotische situaties op voor het doel van Ter Rauwelaar. Die uiteindelijk zo hier en daar met een hand, daar met een vuist, daar met een verdediger nog redding kon brengen. Nak weer een keer eruit gekomen. Dat gebeurde in het begin ook al. Weer een schot van grote afstand. Amoa weer niet slecht, maar een half metertje over. En nu Twente met Janko. Eerste serieuze kans als hij de bal tenminste goed meeneemt. Maar dat vergeet hij. Komt nog voor de voeten van Rosales op 25 meter van de goal. En zo loopt de Twentse aanval via nu Bayrami door. Die vanaf de rechtervleugel naar binnen kruipt. Dan De bal wil meegeven aan mensen in het centrum. Daar zit Penders dan tussen voor Nak. Dan kan de ploeg uit Breda opnieuw gaan nadenken over een tegenstoot. Dit keer is Wisgerhoff zeer attent. Pikt de bal op. En is nu recht buiten geworden. Wisgerhoff geeft een voorzet. Daar is Janko met het hoofd. Maar daar is ook Penders. Janko krijgt nog een herkansietbal voor de goal. Daar wil de jongs een been uitsteken. Maar daar zit dan ook weer een verdediger tussen. En dan kan Nak uitverdedigen. Maar opnieuw blijkt dat als Twente even het tempo omhoog gooit. dat Nak onmiddellijk in alle staten is. En hoewel het nog altijd 0-0 staat. proef je dan dat Twente de 1-0 binnen handbereik heeft. Zover is het dus nog niet. Twente dat het vandaag dus doet zonder Douglas. Dat mag duidelijk zijn. Zit zijn tweede van zes wedstrijden. Schorsing uit Onjewu in de basis bij Twente. En Brian Ruiz nog niet inzetbaar geblesseerd aan het bovenbeen. Hij hoopt donderdag de wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg te halen. En dat betekent dat bij Rami zijn naam viel al even. Dus in het elftal staat bij Twente. Nak valt nu aan met Lurling die steun krijgt van Poussabon. Schiet hem alweer van afstand. 25 meter. De vijfde poging van Nak. Vergelijkbaar op die manier, maar vergelijkbaar ook in resultaat Want allemaal over of naast het doel van Michailov. Half uurtje gespeeld, 0-0 in Enschede. Met We gaan even kijken in het buitenland. Het is crisis bij Bayern München Afgelopen woensdag uit de beker. En de titel kon, de, uh, Bayern, kon Bayern vorige week al voor wel zeggen. En nu komt ook plaatsing voor de Champions League van volgend jaar in het gedrang. Want er werd vanmiddag van directe concurrent Hannover verloren. 3-1 werd het voor Hannover. Dat thuis speelde Arjen Robben, scoorde nog wel voor Bayern. Stuttgart versloeg Schalke met 1-0. Gladbach won van Hoffenheim 2-0. Nuremberg tegen St. Pauli werd 5-0 met vier goals van Eichler. En Frankfurt en Kaiserslauteren scoorden niet, het bleef 0-0. Gisteren al won de koploper. Dortmund met 1-0 van Köln. En de tussenstand bij Leverkusen tegen Wolfsburg is 3-0. Het is daar bijna rust of nog net niet rust of al rust. Dortmund gaat een kop 61 uit 25. Gevolgd door Hannover, 47 uit 25. De derde is Leverkusen, 46 uit 24. En de vierde, Bayern, 42 uit 25. Het verschil met Dortmund is dus inmiddels 19 punten. En Arsenal heeft in Engeland thuis dure punten laten liggen tegen subtoppers Sunderland. In Londen kwam de club van Robin van Persie niet tot scoren. De tegenstander ook niet bleef 0-0. Van Persie was trouwens nog afwezig door een knieblessure. Manchester United kan morgen in, het, uh, in de uitwedstrijd tegen Liverpool uitlopen tot zes punten. Andere uitslagen in Engeland: Bolton versloeg Aston Villa met 3-1, Fulham won van Blackburn met 3-2, Newcastle verloor van Everton 1-2, West Ham Stoke werd 3-0 en Birmingham verloor van West Bromwich Albion 1-3. We gaan naar Bas Dichtlig met uh, Twente tegen NAC nog steeds een beetje eenrichtingsverkeer. Nou, Nak wil zich wel zo nu en dan dus op de helft melden van Twente. Ook nog wel met een aantal spelers. Maar dat gebeurt eigenlijk altijd nadat Twente in de opbouw... een slordig paas heeft gegeven, balverlies heeft geleden. We hebben dat Onyebu al een paar keer zien doen. Buizen al een paar keer zien doen. Dat komt het spel van Twente logischerwijs niet ten goede. Nak profiteert ook niet echt, want doet eigenlijk weinig met de bal. Heeft Kolka aan de rechterkant staan. Dat is in plaats van Jenner. Omdat men toch wat vrees heeft bij Nak voor de vleugelverdedigers van Twente... die graag komen. Buizen en zeker ook Rosales aan de andere kant... En van Jenner kan je veel zeggen, maar dat hij graag mee verdedigt, nou nee. Dus die mag vrolijk op de bank blijven zitten. Kolka dus rechts voorin. Rosales aan de bal bij Twente. En daar komt hij weer. Vanaf de rechterkant geeft de bal nu breed naar Theo Jansen... die halverwege de nakhelft staat... Eigenlijk staan alle veldspelers gedurende het grootste deel van deze wedstrijd nou ja, zeg maar net buiten dat straftopgebied van Nak. te wachten op wat er komt. Via Chadli nu vanaf de linkerkant. Wat de snelheid nu. Ruimte gezien Buizen die gaat schieten. En die schiet dan tegen de Rauwelaar op. En de rebound is voor de Jong. En zit er niet in. Omdat de Rauwelaar juist op tijd na zijn eerste redding weer terug is in de doelmond. Om zich daar met overgave op de bal te storten die weliswaar afgevuurd wordt door Luc de Jong. Maar te weinig snelheid heeft om... Langs of liever onder de doelman door te schieten in dat doel dat toch in feite leeg was. Maar Ter Rauwelaar, oud keeper van Twente hoor je er dan nog even bij te zeggen. Die redt daar goed. Uiteindelijk ziet hij de bal die hij even klem heeft maar weer loslaat. Wel weer over de achterlijn gaan zodat Twente er nog een hoekschop aan overhoudt. Maar dit was 10 minuten voor rust de grootste kans. In de wedstrijd tot nog toe. Hoekschop van Jansen. En dus Wiskrof. De eerste paalbal wordt weggeboxd Nadat hij over Wiskrof heen gaat door de keeper. Opgevangen dan door Leurling. Die neemt eigenlijk te veel hooi op zijn vork. Pingelt zichzelf dan wel vrij. Maar het afschopgebied weer in. Dan moet Terouwenla die bal een ram geven. Onder druk nog van Peter Wiskrof. Loopt dat maar net goed af. Maar zijn dit momenten waarbij je toch als objectieve toeschouwer zegt. Kijk nou, Twente, wat er gebeurt als je even wat meer tempo speelt. Even wat meer beweging in je veldspel hebt. Wat dan de tegenstander doet, nou, achter de feiten aanlopen is het antwoord. En dat levert dus ogenblikkelijk mogelijkheden op. Dat zou een les moeten zijn voor Twente voor het resterende deel van deze wedstrijd. Want al te snel en al te attractief is het in die eerste 36 minuten dus nog niet geweest. 0-0, met een grote kans dus zo even van Luc de Jong. In de Circle was dat met sweat. Zijn eerste grote toernooi voor Nederland leverde Brian Mariano een finale plaats op en een record. Bij de Europese kampioenschappen indo atletiek plaatste hij zich met de tweede tijd voor de finale van de 60 meter. De geboren Antiliaan finishte in 6 zes seconden, 60 honderdste en dat is 300ste onder het nationale record van Miguel Jansen uit 1998. Mariano komt sinds begin dit jaar voor Nederland uit omdat de internationale atletiek federatie, de IAAF, de Nederlandse Antillen als lid heeft geschrapt. En die houdt kamp met de nieuwe recordhouder die al enige tijd in Nederland woont en studeert. Brian Mariano, van harte gefeliciteerd. Dit is heel mooi. Ja, zeker. Heel mooi. Ik ben blij daarmee. Uh, nog een keer mijn, mijn rekker. Een nieuwe rekker. Dus ja, ik voel me goed nu. Heel erg blij. Dat zag ik al vanochtend een beetje. Hè. In die uh, series dat ging dat ook al heel goed. Uh, tweede over de finish. Nu ook weer de tweede tijd overal. Ja. Wat mogen wij nog verwachten? Ja, zeker. Voor morgen ga ik uh, scherper komen, zeker. Uh, ik weet al wat mijn problemen zijn. Ik probeerde sneller te starten. Uh, ja, het, en, ja, en het ging, het ging goed. Alleen uh, het probleem was dat wanneer ze ons naar die, naar die room roept, blijven we echt lang daar binnen. En ja, je, je warmte die gaat weg, dus je wordt een beetje koud. En ja, je moet gewoon een paar bewegen en daarbinnen daar doen om warm te blijven. Vorig jaar kwam je nog uit voor de Nederlandse Antillen. Ja. Nu voor Nederland. Maakt dat enig verschil? Uh, nee, ik ben diezelfde Brian. Alleen maar met een andere t-shirtje, ja. Nederland-oranje. Ja, ik moet gewoon mijn best doen. Hard lopen. En sowieso zitten we in uh, de eerste, drie derde plaats vanmorgen. En nou las ik in het boekje jouw um, doel voor dit uh, EK gewoon kampioen worden. Ja zeker dat gaan we ook doen. Uh, ga echt uh, focus vanavond lekker slapen en ja voor morgen moet ik gewoon fris zijn ja. en ja knallen. Want het leuke is uh, nu moet je twee wedstrijden lopen om in die finale te komen morgen is gewoon één wedstrijd. Ja alleen, alleen dat voel ik uh, niet zo goed ze moesten eigenlijk die semifinale en finale op diezelfde dag doen maar ja morgen is het kwestie gewoon van hoe je warm-up doen en Hard lopen. Gewoon een kwestie van hardlopen. Brian Mariano en de finale van de 60 meter is morgenmiddag iets voor vijven. Uh, hardlopers en doodlopers. Is dat ook bij Twente Nak, Bas? Nou, bij Twente is het vooral slordig geworden. Ik weet niet welk spreekwoord daarbij uh, hoort. Twee minuten voor rust, 0-0. Ik heb al een paar keer gezegd dat uh, zich... laten vallen. Ja, juist. Jevo is daar goed in geweest al een aantal keren. Nou begon zo even Rosales zich er ook maar mee te bemoeien. Die dacht, dan kan ik ook een bal bij de tegenstander in de voeten schuiven. Dat leverde een knal van verheer op net naast. En zo even dacht, Wisselhof, dan kan ik het ook. En zo zijn alle vier verdedigers van Twente inmiddels vooral bedreven in het verkeer uitpazen van de bal. Komt nu Buizen mee naar voren. Komt er een voorzet waar Bayrami wel naartoe wil, maar niet bij kan komen. Nak verdedigt uit. De bal komt op het hoofd van Brahma. Die komt hem dan weer scheef weg. Bijna te scheef. Dan moet Jansen nog met een sliding naar de bal toe om Amoa van de bal te zetten. Amoa boos. Kijkt naar de grensrechter en zegt, heb je daar geen overtreding gezien? De wedstrijd gaat door. Een Twente komt via Bayrami aan de rechterkant van het veld. Met een man in zijn rug. Dat is dan Jens Jansen die de bal ontfusselt en over de zijlijn trapt. Twente gooit. Twente is in grote delen van de wedstrijd wel wat sterker en dreigender geweest. Maar heeft dus behalve die enorme kans voor Luc de Jong ook niet handenvol met grote mogelijkheden gehad. Het is een beetje singelingsvoetbal. Het gebeurt allemaal op een meter of 25 van de goal. Dan is het pasen en rondspelen. En dan komt er eens een keer een voorzet het gebied in. En daarmee is de dreiging dan vaak voorbij. Nu gaat het eigenlijk al een... Paas eerder fout met een opening van Jansen van de rechter naar de linkerkant. Die bal is te lang onderweg en wordt onderschept. Maar Nak verspeelt de bal weer heel snel. En dan kan Twente alsnog weer komen met Luc de Jong. Halverwege de Breda's helft. Zoeken naar Janko. Dus een goede bal. Janko in het straftopgebied. Wil daar binnen draaien. Veel te druk. En ook niet de handigste. Dat hebben we ook vanavond al weer een aantal keren gezien. Dat hij de bal toch een paar keer vrij makkelijk en dom van zijn voeten laat springen. Als er dreigende situaties ontstaan. En zo blijft het, terwijl nu ook Ter Rammelaar een terugspeelbal wat onhandig raakt en een op de tribune intrapt. Ja, zo blijf, wordt het eigenlijk aan alle kanten in de SVT slordiger en slordiger bij 0-0 stand. Nu weer Bayrami die wel de bal wil breedgeven naar Brahma op 18 meter van de goal. Maar niet heeft gezien dat Brahma doorloopt. Zo komt de bal erachter, kan Nak weer uitverdedigen. En is er langzaam maar zeker niet heel veel weer aan. En is dus balbezit voor Nak Jansen. Extra tijd, u hoort het op de achtergrond. Zit erop van deze eerste helft. De blessuretijd loopt. Twee minuutjes komen erbij. Luiks, weer centrale verdediger vandaag bij NAC naast Penders. Omdat Horvath natuurlijk is geschorst. Na zijn zevende gele kaart vorige week tegen ADO Den Haag. Luiks paast, maar ziet de bal niet bij voorwaarts komen. Wel op het middenveld en uiteindelijk bij Gorter. En dan komt de bal aan de rechterkant terecht bij Kolka. Die kan onder druk van Buizen alleen maar teruglopen. En de bal meegeven aan Penders. Penders dan naar Veher, de rechte vleugelverdediger. Breed naar Boussabon. Rama in zijn rug. Draait weg. Dreigen naar links. Dan toch maar weer naar rechts. Dan een kleine tempoverstelling. Dat ziet er heel aardig uit. De bal teruggegeven naar Gorter. En voor het eerst eigenlijk in deze wedstrijd staat Nak met een handvol spelers gedurende langer dan 10 seconden op de held van Twente. Jansen achtervolgd op bij Rami. En dan de bal naar Amoa. Goeie bal. schiet er dan maar weer van 18 meter. Amoa, ja. En dan weer hetzelfde als die andere vier pogingen. Een meter of anderhalf naast het doel van Michailov. Die dan... Merkwaardig genoeg wel een aantal gevaarlijke ballen van nak aanvallers op zijn doel heeft zien afkomen. Maar toch telkens uh, vrij vroeg weet dat hij niet verslagen gaat worden. Omdat ze bijna allemaal naast gaan ook. Wel weer merkwaardig om te zien hoe Amoa die de bal dus krijgt weg kan draaien. Heel makkelijk van Onjewu, die met een sliding naar de bal komt maar werkelijk volledig mis zit. Je verlangt terug naar Benson die het afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen Utrecht toch helemaal niet slecht deed. Maar Onjewu krijgt nu de kans maar uh, als hij het niet... Uh, tekenen van herstel vertoont... dan vermoed ik eigenlijk dat we nog in deze wedstrijd... Bengts straks weer naast Wistrol van krijgen... bij absentie dus van Douglas. Rust in Enschede. En dit is de reactie van het uh, publiek in Enschede... niet tevreden over dat wat ze hebben gezien. En daar kan ik eerlijk gezegd nog wat bij voorstellen. Want het was gewoon niet goed. 0-0. Annette Gerritsen zorgde op de tweede dag van het finale weekend... van de wereldbeker schaatsen in Veen voor een grote verrassing. Ze won de eerste 500 meter... en was dus beter dan de Duitse Jenny Wolf... Sebastian Timmerman. Ja, dat verraste mij ook inderdaad. 38-31 voor Gerritsen, 38-37 voor Jenny Wolf die in de laatste rit reed. Gerritsen reed vroeg omdat ze uh, mede door de blessure die ze aan het begin van het seizoen had... Uh, uh nou nog niet veel wereldbekerwedstrijden had gereden. 38-31 is haar beste seizoenstijd, dus toen dacht ik wel van nou, het podium zit erin voor Gerritsen. En Wolf viel eigenlijk een beetje tegen had wat missetjes in haar race. Normaal gesproken rijdt Wolf uh, toch wel in de 37 seconden hier. Maar dat lukte haar dus vandaag niet en dus wint Annette Gerritsen. Het is de tweede keer in haar carrière dat ze een wereldbekerwedstrijd wint. Uh, de vorige keer was vier jaar geleden, ook hier in Ereveen. Toen ging Jenny Wolf onderuit. Nu bleef Jenny Wolf wel staan, dus kun je eigenlijk zeggen dat dit de eerste echte keer is dat Gerritsen wolf verslaat. En de Olympisch kampioene Sangwa Lee eindigt dan op de derde plaats. Dus kun je ook wel zeggen dat de topvrouwen allemaal aanwezig zijn. Zelfs bij Jing Wang is teruggekeerd, maar die kwam niet verder dan de negende plaats. Dus dat is gewoon een opsteken voor Annette Gerritsen. Een week voor de WK afstanden. Maar ik moet wel zeggen, volgende week staat er natuurlijk nog meer druk op bij het wereldkampioenschap. En dan is toch altijd de vraag hoe Gerritsen omgaat met de druk. Want we hebben in het verleden wel gezien dat dat Annette Gerritsen toch soms wel een beetje het was zit. Want het is nu wel zeker dat ze zich daarvoor geplaatst heeft? Nou ja, de enige die ze achter zich moet houden over twee wedstrijden gezien uh, is Thijsje Oenema. Uh, uh, die rijdt vandaag 39-14. En uh, het zou een, grote een groot wonder zijn als Oenema morgen sneller is dan de 38-31 van Annette Gerritsen. Dus dit is inderdaad wel voldoende uh, om naar die weken afstanden te mogen. Boer en Laurine van Riesen waren trouwens onzeker van deelname aan die weken afstanden. Dus daar worden vandaag vijfde en zesde. Maakt dat voor Gerritsen nou het seizoen nog goed nadat het begonnen was met die blessure? Ja, nou ja, ze had natuurlijk ook al uh, heel goed gereden op het uh, wereldkampioenschap sprint. Hè. Daar kwam ze al heel goed terug met de tweede plaats achter Christine Nesbit. Uh, en dit is een heel mooi toetje, inderdaad. Ik vind wel dat ze een beetje fris oogt, eigenlijk. Zo aan het einde van het seizoen. Waar veel schaatsers toch altijd wel klagen over vermoeidheid. Is het misschien wel een beetje naar voordeel geweest? Dat ja, ze dat aan is vaak gebeurd. Dat mensen ja, ja, ja, ja, ja, ja. aan het begin geblesseerd waren en dan ja. veel beter eruit kwamen. Ja, en dan moet ik ook altijd terugdenken aan wielrenner Erik Dekker. In, die aan het begin van het seizoen 2000 uh, langs de kant stond lange tijd en vervolgens in de Tour zijn rentree vierde en drie etappes won. Dus het is inderdaad wel uh, in het verleden bij heel veel sporten uh, gebleken ja, dat, ik, dat het geen nadeel hoeft te zijn om aan het begin langs de kant te staan. Ik moet altijd denken aan niveau van Gennep, 1988, Ja, toen was ik heel jong, maar ik kan me nog wel herinneren. <laughs> is er uh, iemand die zich vandaag wel al helemaal zeker heeft geplaatst voor de WK-afstand? Uh, ja, dat is uh, op de 1500 meter bij de mannen Stefan Groothuis gelukt. Uh, en met vervoer voor, met overmacht. Hij wordt de tweede achter Johnny Davis. Het leek lange tijd erop dat Groothuis de 1500 meter ging winnen. Davis uh, die was langzamer dan Groothuis bij het ingaan van de laatste ronde. Maar de laatste ronde van Davis was beter dan de laatste ronde van Groothuis. Dus wint Davis de 1500 meter. En ook het eindklassement van, de, van die 1500 meter. Groothuis tweede. En uh, hij pakt het laatste ticket voor de weken afstand. De Tuitert en Kuipers waren al zeker... En die vielen allebei tegen vandaag. Olympisch kampioen Tuiter wordt negende en Simon Kuipers dertiende. Dus die uh, uh, moeten nog wel een stapje maken, zeg maar, in de laatste week voor, uh, voor Insel. Ja, Davis heeft uh, meteen een voorschot genomen op de titel volgende week. Net als Sabrikova. Ja, Davis is wel weer een van de topfavorieten. Maar hij is niet zo overheersend als hij in andere seizoenen wel is, is geweest. Groothuis zit ook wel in de buurt. Uh, ja, wat ik zeg, Tuitert en Kuipers zullen echt een superdag moeten hebben. Als ik een beetje de vorm van, van hun bekijk nu. En inderdaad, op die drie kilometer is Sablikova gewoon topfavorieten. Net als op de vijf kilometer natuurlijk. Sablikova wint vandaag de drie kilometer met overmacht. Daardoor ook de eind, het eindklassement van de World Cup over de drie en vijf kilometer. Zat dus geen enkele moeite om Stephanie Beckert. Haar enige concurrenten te verslaan. Het verschil was bijna twee seconden. Bekker, tweede, ook in de eindstand. En Voorhuis deed het goed. Staat op het podium, wordt namelijk derde achter die twee topdames. En Voorhuis pakt ermee het laatste ticket voor de WK. Afstanden Wust en Valkenburg waren al zeker. En reden daardoor vandaag niet, omdat donderdag al de drie kilometer op het programma staat in Insel. Dus zij kozen ervoor om de rust te pakken. Ja, de tijden vielen gisteren vooral een beetje tegen in Heer de Veen. Waar is ze vandaag beter of is Heerenveen Veen uh... gewoon niet Heer de Veen meer? Nou, er is ook een hele hoge luchtdruk, heb ik, heb ik begrepen. Inderdaad vielen de tijden links en rechts vandaag ook een beetje tegen. Want uh, bijvoorbeeld Jenny Wolf uh, moet normaal gesproken in de 37 seconden kunnen rijden. Nee, de tijden zijn uh, niet zo top als dat ze in het verleden wel eens uh, geweest zijn. Rafael Sadik met de Love Dead Girl. Er zijn twee wedstrijden om kwart voor acht. Eén daarvan is Ado tegen NEC. Ado, ja, er zit een beetje de klat in. Vorige week onverwacht verlies. Uit bij nacht, 3-2, een beetje lullige goals tegen. En NEC al negen wedstrijden ongeslagen. Maar ja, van die negen, werden er maar twee gewonnen. Dus het is een club van de gelijke speler, Ronald van der de Geert. Ja, en dat uh, zou uh, Willem Vloed denk ik wel gunstig stemmen als hij vanavond weer een punt neem, he, meeneemt hier uit Den Haag. Want Arno is natuurlijk wel de ploeg die te verslaan is, maar is uh, thuis uh, gevaarlijk. En dat weet Willem Vloed ook, durft zich ook weer niet al te aanvallend te spelen met zijn ploeg... waarin wel weer een aantal mensen terug zijn van een schorsing. Met name natuurlijk de belangrijkste Bjorn Fleming, 17 doelpunt al gemaakt... En hij staat straks weer in de spits van het elftal van Wiljan Vloed. Waarin ook Nathaniel wil als ze rechtsachter is teruggekeerd. Hij gaat, zegt hij op papier, met drie spitsen spelen. Dat lijkt aanvallend, maar uiteindelijk zal het blijken dat er maar één diepe spits is. En dat is Bjorn Flemings. Verder geen opvallende namen in die opstelling. John van der Brom daarentegen heeft wel een aantal verrassingen uit de Haagse Hoge Hoed getoverd. Onder meer die van Pascal Posgaard. Het is een opvallende naam, was de centrale verdediger, was daarin gepasseerd. En leek eigenlijk niet meer aan bod te komen. Maar dat... dat Piquet in de wedstrijd tegen Feyenoord in de rust werd gewisseld. Er geen vertrouwen meer was in die linksachter. En Koem, die de linksachter van vorige week rood kreeg en nu geschorst is... mag Bosgaard als linksachter opdraven. In deze achterhoede dus, waar verder uh, niets uh, gewijzigd is. Terug is ook Radoslavijevic van een uh, schorsing en een basisplaats... voor Danny Buis als uh, rechter middenvelder. Maar dat komt dan weer, uh, kunt u het nog volgen... omdat Vicento geblesseerd is, net overigens als uh, Koebek. en immers nu als linker linkervoorhoede-speler staat opgesteld. Zo is er dus het een en ander gehusseld. En het is voor John van der Brom te hopen... dat het, uh, het motortje dat toch al wat zand uh, kende daarin. He, de 2-2 tegen Feyenoord was natuurlijk mooi... Maar uiteindelijk was de wedstrijd niet om over naar uit te schrijven namens ADO. En de nederlaag vorige week is ook hard aangekomen. Het is te hopen dat het Haagse motortje weer een beetje gaat snorren. Ook in deze samenstelling. Ja, ADO leeft in bonus. Dus het zit in het stadion helemaal vol met 13.000 mensen. En de spelers komen nu het veld op. ADO Den Haag NEC over een paar minuten beginnen. En de andere wedstrijd die over een paar minuten begint is Vitesse tegen VVV. Ja, uh, 1-5 werd het vorige keer in Venlo. En wil VVV er nu nog iets? Van maken. Ze staan 9 punten achter op Vitesse. Dan moet het wel vanavond gebeuren, Riesus van der Maan. Ja, dat is zeker zo. Als VVV vanavond hier in Arnhem verliest, dan speelt het zo goed als zeker na competitie. De druk zit er dus op, zeker voor de ploeg uit Noord-Limburg. Maar natuurlijk ook voor Vitesse. Inderdaad, een beschamende nederlaag vorige week op het kunstgras van Herakles. Een regelrechte wanprestatie van de ploeg van Albert Ferrer was dat. En hij heeft ook ingegrepen voor de wedstrijd van vanavond. Babangida. ...zit op de bank, heeft de laatste weken ook uh, heel erg slecht gespeeld. Van de Struik zit op de bank en ook Pedersen is vanavond niet de spits van Vitesse. Een kans als linksback vanavond voor Alexander Butner en Matic en Aisati Zij keren terug van een schorsing en spelen ook weer. Ja, de grote vraag is natuurlijk hoe herstelt Vitesse zich na die afgang dus van vorige week. Het zal uh, een spannende wedstrijd worden waar veel druk op zit. Kijk maar naar... De boze fans die zich een dag na de wedstrijd tegen Heracles melden op het trainingscomplex in Papendal. Met vuurwerk, een intimiderend sfeertje. De spelers moesten in gesprek met de boze fans. En dat zorgt natuurlijk altijd voor de nodige opschudding hier in Arnhem. Even kijken nog tot slot naar de opstelling van VVV. Weinig wijzigingen daar. Keert Boymans terug. Is dit Uchebo op de bank? Boymans die hersteld is van een kuit blessure. En VVV dat won vorige week met 1-0 e van Excelsior. Een verrassing bij de de hele bekerfinale schaatsen in Heerenveen. Niet Jenny Wolf, maar Annette Gerritsen won de eerste 500 meter. In een tijd van 38 seconden en 31 honderdste. En daar kon vervolgens niemand meer aan tippen. Steven Dadeboot met Annette Gerritsen. Ja, gefeliciteerd. Uh, komt deze helemaal uit de lucht vallen? Ja, absoluut. Ja, Ik denk dat je dat ook wel aan mijn reacties zag. Maar Toen hadden ja, ze we wel iets sneller de opening en we ook een paar missers. Volgens mij reden ze ook best wel tegen elkaar, zeg maar.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 Twee minuten geleden begonnen, nadat eerst twee spelers van ADO in de bloemen zijn gezet. Wesley Verhoek voor zijn 150ste en Gino Coutinho voor zijn 50ste wedstrijd in het betaalde voetbal. En nadat de NEC supporters erop zijn gewezen, dat die groen, zwart rookbommen niet helemaal gewend zijn in het Haagse stadion. Dan zijn we dan begonnen aan deze wedstrijd met balbezit voor ADO met Immers aan die onverwachte linkerkant. Toornstra, meter of drie, vier over de middenlijn, wordt dan wel fel op de huid gezeten. Door Bas Siebem, dat betekent dat ADO de eerste vrije trap van de wedstrijd mag gaan nemen. De scheidsrechter van vanavond is Van Siegem En hij gunt Wesley Verhoek dus ook zijn eerste balcontact in dit duel. Dat is namelijk het nemen van die vrije trap. Een beetje op 15 over de middenlijn. Aan de linkerkant voor ADO het zijn om de centrale verdedigers natuurlijk mee voorin te sturen. In dit geval alleen Timothy de Rijk. Komt die trap van Verhoek, komt in de buurt van de penalty stip uit. Maar uiteindelijk in de handen van de keeper Jasper Sillessen. Die dus de bal voor het eerst heeft in een prachtig oranje shirt gehuld. Oranje broek ook. Helemaal in het oranje. Volgens Doet hij iets wat onhandig. Maar hij gooit de bal naar John Gosens Die verliest hem dan op eigen helft. Uiteindelijk moet nu Ramon Zomer voor opruiming zorgen aan de linkerkant. Samen met Amieu. Maar dan komt Ado weer, Zet direct druk op NEC. Nu Siemling. Die is er wel uit. Gaat nu de middellijn over aan de linkerkant. Afspelen op Gosens. Dat zou kunnen. Maar de Rijk zit ertussen. En de Rijk dan terug naar zijn doelman Continu. Die dan ook zijn eerste balcontact achter de rug heeft. De eerste drie minuten zijn dus voorbij in dit duel. Bezocht dus zoals al eerder gezegd door een vol Ado Den Haag stadion. De Stam en ook Vitesse en VVV zijn bezig, Richard. Ja, iets later begonnen. We zijn 40 seconden onderweg in dit duel. Vitesse-VVV, het eerste balbezit, vooral geweest in die openingsfase voor de ploeg uit Venlo. Nu misschien Vitesse met Buurtner, die vandaag dus in de basis staat als linksback. Maar VVV houdt het balbezit, probeert Boymans te bereiken. De spits die dus terug is gekeerd, de topscorer met 9 goals. En misschien dat VVV met hem als centrumspits weer aan scoren toekomt. Want dat is lang geleden in uitwedstrijden. VVV doet het sowieso niet goed op vreemde bal. En Vitesse doet het juist wat beter in thuiswedstrijden als je dat afzet tegen de uitduels. Het belooft dus wat dat betreft een eenrichtingsverkeer te worden. Maar dat is altijd afwachten in de praktijk. VVV nu aan de rechterkant van het veld met de rechter. Die is blijven staan na zijn goede optreden vorige week tegen Excelsior. VVV maakt het zichzelf wel moeilijk in de kleine ruimte. En dan kopt Rijkovic de bal weg in de middencirkel. Opgevangen door Toot, de Hongaar opent naar de linkerkant van het veld. Waar Moussa weer de linksbuiten is. Zoekt het duel op met Yasuda. Die is verhuisd van de linkerkant. Linksbackpositie naar de rechtsbackpositie. Dat heeft alles te maken met Van der Struik die door Verre is gepasseerd. De bal is nu over de zijlijn gegaan. Twee minuten is de wedstrijd oud. Ingooi voor Vitesse. En Yasuda speelt de bal, of gooit de bal moet ik natuurlijk zeggen, naar Matits. Terug van een schorsing. Kan wat meters maken. Maat iets nog altijd op de huid gezeten nu door een middenvelder van VVV. Weer gaat de bal over de zijlijn. Ingooi voor Vitesse. Rommelige openingsfase na twee minuten voetballen hier in de Gelderdoom. 0 tegen 0. Ze zijn uitgerust in Twente in Enschede. Bas tegen het is ongelooflijk dat je daar in een kwartier van hersteld bent van die weergeloze eerste helft. Nee, het was niet best in het eerste bedrijf. Twente heeft in het langzaam te traag tempo gespeeld. Het is voetbal uit stilstand geweest. Dat helpt allemaal niet. Nou ja, ik heb het allemaal al verteld. De tweede helft is begonnen, half minuut geleden. Zelfde 22 spelers op het veld. Twente aan de bal via Rosales, die een ingooi mag nemen aan de rechterkant van het veld. Brama komt wel, maar wordt overgeslagen. De bal gaat diep naar Janko. Die wordt van de bal gezet door uh, Luiks. En dan gaat de bal daar, een meter of dertig verderop, opnieuw over de zijlijn. En opnieuw komt er dan ingooi voor Twente. Weer Rosales zoekt nu naar mensen in de doelmond. De bal gaat naar Janko, die wil hem meegeven aan Bayrami. Daar wordt verdedigd door Nak. Een diepe trap, Amoa aan de bal, ter hoogte van de middenlijn. Die kan alleen maar terugkaatsen en dan maar hopen dat bijvoorbeeld Leurling komt. Nou, die krijgt wel de bal aan de zijkant, maar moet er longen uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Dan gaat Twente voor de zoveelste keer in de fout. door als Wisserof een balletje breed geeft aan Rosales... Nou ja, dat een heel klein beetje uit het lood doet. Maar Rosales ook weer op het verkeerde been staat. De bal niet kan binnenhouden En zomaar weer een ingooi weggeeft aan Nak. Dat hebben we in de eerste helft toch veel en veel te vaak gezien. Onjebu was daar echt het allerbeste in. Want ik heb al gezegd dat ik verwacht dat als hij nou niet uh, laat zien in de tweede helft... dat dat beter wordt dat Bengtson daar straks nog weer in de ploeg gaat komen ook. Want dat valt voorlopig bitter tegen. Nak aan de bal, die moet terug via Penders naar de keeper. Ter Rauwelaar, die dus nauwelijks echt op de proef gesteld is. Eén, twee keer maar. In de eerste helft. Een trap van Terouwelaar komt het op het hoofd van Onjebo. Die kopt hem in één keer door naar De Jong. De Jong wil hem breed meegeven aan Chatli, Maar daar zit dan Verher weer tussen. En dan is het opnieuw terug bij af. Weer de bal terug naar Jelle Terouwela. De tweede helft is twee minuten oud. Twente is niet in alle beste doen. Dat is het eigenlijk al weken. En dus staat Nak gewoon nog vier overend in de grootsvesten. En is het 0-0.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 Ready, ready. That'll be the day. ADO NEC, het aankijken waar het Ronald van de Geert tot nu toe... Nou, nog niet echt. Na een uh, minuut of uh, negen met wat uh, plaagstootje van de NEC. De stand is overigens nog steeds 0-0. Met plaagstootjes bedoel ik eigenlijk dan wat schoten van afstand. Flemings een keer in de handen van Coutinho. En Goossens mocht de vrije trap nemen vanaf een meter of 30. Heeft een prima trap. Maar overschat hij nog wel eens. En in dit geval was het eigenlijk een makkelijke bal voor Coutinho. Die er wel voor moest vallen. Maar hem uiteindelijk vrij gemakkelijk kon pakken. Wel twee corners ook gezien van de NEC. En Ado heeft daar eigenlijk weinig tegenover kunnen zetten. Behalve een verkeerde voorzet van Verhoek vanaf de rechterkant. Die rechtstreeks in de handen van Sillessen terecht. Kan. En daar is weer NEC, dat toch wat brutaler is in de beginfase. Met Amieu aan de linkerkant. Voorzet die tegen de Rijk opkomt. Dan krijgt Ado de bal niet weg. Halverwege de helft van Den Haag opgepikt door Davids. Die met een steekbal Gosens in het opgebied van de thuisploeg wil lanceren. Nou, dat lukt dan niet. Daar zit Leeuwin tussen. En dan gaat zowaar Ado de Haag iets aan de wandel met Pascal Bosgaard. Halverwege de helft van de NEC naar de linkerkant. Naar Immers. Immers wil dan verplaatsen van links naar rechts. Maar doet dat zwaar onvoldoende. Waardoor die bal weer wordt ingeleverd. In dit geval bij Amieu van NEC. En gaat NEC proberen eruit te komen? Nee, daar heeft het ook niet zo heel veel haast mee. Gewoon weer terug naar achteren. 0-0 na 10 minuten. Bas Ticheler heeft bij Twente Naktemassel dat het alleen maar beter kan worden. Ja, ik uh, ben heel benieuwd hoeveel beter het wordt in de komende 40 minuten. 0-0 is het. Tempo gaat een klein beetje omhoog. Het publiek maakt wat lawaai in Enschede in de hoop dat dat dan de thuisclub wat kan aansporen. Buizen is aan de bal, dus de linksback Die krijgt een schop van uh, Polka. Die zijn sliding voorkomen verkeerd timed, Op de bom wordt geslingeld door Wegreef. Gele kaart. Dat is terecht. Maar het is echt dommigheid. Veel meer dan dat het nou gemeen is. Hij timt gewoon volkomen verkeerd. Daardoor komt hij terwijl buiz alweer wegloopt bij de bal nog in aanraking met de Belg. En raakt hij hem tegen zijn uh, linker enkel. Nou ja, de gele kaart nogmaals is terecht. Maar het is echt een beetje dom van deze Vin. Die er dus nog altijd in staat. Jansen achter de bal inmiddels. Vrij schot dus voor Twente. Bal ligt aan de linkerkant voor Twente. Dat wordt dus een uitdraaiende bal en dus op zoek naar koppers. Janko is daar. Visserhof is mee. Onyebu is mee. En De Jong staat daar. En Chatley. dat zijn de vijf van Twente. Jansen achter de bal. Daar is Onyebu. En die kopt wel, maar kopt een halve meter over. In de zesde minuut na rust. Dat is dan het aardigste dat de Amerikaan heeft laten zien... In deze wedstrijd tot nu toe. De kopbal over het doel van Terouwelaar. Blijft 0-0 in Enschede. In de Gelre, de Omer, van der Maden. 8,5 minuten onderweg. Vitesse, VVV, nog niet heel veel gebeurd. Eén corner van Vitesse met een kopbal van dichtbij. Van Kashia de vrije verdediger, ruim naast. Vitesse het balbezit, maar de bal gaat nu over de zijlijn. Via Cullen die vorige week tegen Excelsior al na 53 seconden scoorde voor VVV. VVV won dat belangrijke duel tegen Excelsior met 1-0 uiteindelijk. Daar bleef het dus ook bij bij die enige goal. En Vitesse schuift de bal nu breed achterin. Via Cascia gaat het dan langzaam naar voren. Nog niet al te veel tempo in dit duel. Prupper nu met een kort balletje op uh, Matits. Die leidt de balverlies. En VVV kan dan overnemen aan de rechterkant van het veld. Met Chula de Portugees lange bal richting Boymans Dan kan het al ...altijd gevaarlijk zijn bij VVV. Maar Yasuda, de rechtsback, de Japanner, schiet de bal hoog in de tribunes. Weer heel veel lege plekken. Ook weer vanavond in Gelredoom, vorige week zondag, tegen de Graafschap. Dat was natuurlijk een derby, zat het hier wat voller. Maar toen ook nog steeds veel lege stoeltjes. En dat blijft toch maar teleurstellend hier in Arnhem. VVV het balbezit aan de linkerkant van het veld. Het gaat terug in eigen verdediging. Weinig gebeurt nog in de openingsfase. Precies 10 minuten gespeeld, 0 tegen 0. Bas Verwijlen heeft in Estland een Olympische nominatie binnengesleept voor Londen 2012. De degenschermen behaalde bij een werelddekwedstrijd in Tallinn de derde plaats. Verwijlen verloor in de halve finale van de latere winnaar, de Duitse Fiedler. En Frank de Boer, de trainer van Ajax heeft Dario Svitenić opgenomen in de selectie van Ajax voor de wedstrijd van morgen tegen AZ. De spits uit Argentinië ontbrak de laatste weken omdat hij volgens uh, de Boer onvoldoende presteerde op de training. Svitenić uh, vervangt nu El Hamdoui die uit de ploeg is gezet. Het gebeurt niet vaak met drie wedstrijden, maar bij geen van drieën is gescoord. Twente NAC in de tweede helft, Vitesse VVV in de eerste en ADO NEC ook in de eerste helft. Allemaal 0-0. Op 1. Sport op Radio 1. Morgen de Eredivisie. Eeren 1 1-0 voor de Thuisploeg. Groningen Heer Rackles. Dat lopen lovende dat tik-tac achterin en voorin. Utrecht Roda. Ontsnapt dat iedereen, stapt vrij bij de eerste bal. En Ajax A6. Steen hard door het midden. En ook de finale wereldtekers Schaatsen. in Parijs, het TK 1 door. En de Davis Cup Oekraïne Nederland. NOS langs de lijn. Morgen om 2 uur. Radio 1.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 Wegens significant succes verlengd. Reclameklassiekers in de beurs van Berlage. Nog tot en met zondag 6 maart. Komt dat zien? Dit is Radio 1.